Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Marjan Hageman met het NOS Journaal. De literaire jongerenprijs De Inktaap gaat dit jaar naar Robert Vuysje... voor zijn boek Alleen maar nette mensen. Hij werd in Rotterdam in het bijzijn van 1500 jongeren tot winnaar uitgeroepen... Aan de verkiezing deden meer dan 2500 scholieren mee. Ze prijzen Fuusje vooral om zijn humor en vlotte schrijfstijl. Alleen maar net de mensen gaat over een Joodse jongen die vaak wordt aangezien voor een Marokkaan en over zijn zoektocht naar de zwarte vrouw van zijn dromen. Europese landen moeten op economisch gebied veel beter samenwerken en elkaar ook beter controleren. Dat vinden Duitsland en Frankrijk, die zich hiervoor actief inzetten. De landen werken volgens de Financial Times aan vergaande voorstellen om meer grip te krijgen op de begrotingen van eurolanden. Direct aanleiding is de enorme schuld van Griekenland, die de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengt. Een van de plannen is de oprichting van een Europees Monetair Fonds. Dat instituut moet de financiën van eurolanden controleren en als het fout dreigt te gaan, ook ingrijpen. Schiphol en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding houden de beveiliging op Schiphol tegen het licht. Ze bekijken hoe onderzoeksjournalist Alberto Stegeman met nepexplosieven in zijn bagage aan boord van een vliegtuig kon stappen. Stegeman verwisselde de vloeistof uit een fles uit de Tax-Free Shop voor een andere vloeistof en liet de tas daarna in de winkel verzegelen. Bij de controle, die extra streng was omdat Stegeman werd herkend, werd de tas niet bekeken. Stegeman kon met de tas via Londen naar Washington vliegen. Oud-PVDA-minister Van der Laan wordt in Amsterdam informateur. Vanaf donderdag voert hij verkennende gesprekken over de vorming van een nieuw college. Hij is daarvoor benaderd door de PvdA, die als grootste raadsfractie in Amsterdam het initiatief neemt voor de coalitievorming. Van der Laan was in de jaren negentig fractieleider van de PvdA in Amsterdam. Het weer, droog. Vannacht vriest het enkele graden, plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen, zonnig en droog, het wordt dan vijf graden. Dit was het NOS Journaal.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 Feel like you own you could be the model type Skinny with no appetite Short stack black or white No much you do what you like Body out of sight Body, body, body out, out, of sight. out of sight She does a two-step and a tongue drive She does a cabbage patch and the Mustang She actin' like troll She don't hear vibe She likes to break gig, she feel broke ride She has alma and the Mamo She likes to break dance and calypso Get a little crazy get a little stoop Get a little crazy, crazy, crazy, crazy. Uh, uh, Like, I'm gonna see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 CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar ik kreeg de vader, moeder Van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij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 Just one day You'll already miss me If I go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 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Ze legt haar goele handen op mijn woord. En kijk me even onderzoekend dan.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 Nacht te wat ik bijna zonder al je zorgen. Nacht te alleen te morgen. Nacht te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 Ik moet zonder jou beginnen, nacht zuster Ik brand van binnen, nacht zuster Nacht zuster, al ben ik zonder al je zorgen Nacht zuster, al ik de morgen Nacht zuster Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht Nacht zuster Not just a not just a uh, uh, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, <laughs> the pain, the pain, the pain, When she the 22, the pain, the Oh, and she...